Deze Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade... Dimfie van Loon, Gerard de Groot, Leonard Joosten... Ben Lonen, Bernhard Robben en Pim van Rij. Vanavond hebben we weer Stefan Eikenaar achter de knoppen. En we beginnen met een triest moment. Het overlijden van Mark van Hout, gemeenteraadslid voor Proactief Horen. En die wordt herdacht door zijn collega-raadslid Henk Gabriels. Henk, aan jou het woord. Dank u wel. Beste mensen thuis... Het voelt als een warme deken als ik terugdenk aan de uitvaart van Mark. Er waren zoveel mensen naar de dienst voor Mark in het Jan van Bezouw gekomen. Zowel de kapel als de theaterzaal zaten vol met mensen. Er was een tv-verbinding tussen beide zalen om iedereen de dienst mee te laten beleven. Dat al die mensen er waren betekent dat hij velen niet onberoerd heeft gelaten... en dat velen intens met de familie van Mark meeleven. Het doet me nog steeds goed om dat te zien... Dat voelt als een warme deken. Ik spreek hier namens de politieke partij Proactief Goorle, De partij die Mark vertegenwoordigde in de gemeenteraad. Ik ga niet al zijn politieke bijdragers in die zeven jaar als raadslid opnoemen. Dat zou veel te veel tijd in beslag nemen. Mark was niet dé politicus zoals iedereen die kent van tv en de landelijke politiek. Nee, hij hield niet van politieke spelletjes. Hij had een hekel aan oeverloze discussies in de raad die door sommige raadsleden enkel alleen werden gevoerd om de achterband te poliseren, zo gaf hij regelmatig aan. Mark was oprecht betrokken bij het Goorlesse, was recht door zee, met grote kennis op zijn vakgebied en dat was alles wat zich in de buitenruimte van Goorles afspeelde, zoals het bouwen, de bestemmingsplannen, het milieu, duurzaamheid. Ook groen en natuurlijk de natuur. Dat was een van zijn passies. Want na zijn passie voor koren, hij zong in een koor, dirigeerde twee koren en schreef en arrangeerde muziekstukken, was zijn grote passie de natuur. In de afgelopen weken werden wij als partijgenoten regelmatig op straat aangesproken over het onverwachte overlijden van Mark. Meestal begonnen de mensen spontaan hun herinneringen aan Mark met ons te delen. Of ze nou bij hem in de straat hebben gewoond, op school hebben gezeten... zijn passie voor natuur delen of partijgenoot zijn... allemaal bewaren ze herinneringen aan Mark. En goed beschouwd zijn die herinneringen een goede samenvatting... van hoe Mark zijn politiek gedroeg. Hoe hij zich politiek gedroeg. Er was namelijk geen politieke Mark. Hij speelde geen spelletjes, was altijd standvastig en oprecht... Ook politiek was hij gewoon zichzelf. Mark was ook hier die grote, robuuste vent zowel qua postuur als qua karakter. Hij was eigen gereid, soms ronduit eigenwijs, maar hij had altijd het grote hart op de juiste plaats. Op de gemeentepagina stond bij zijn overlijden over Mark, What you see is what you get. Beter dan dat kan ik het niet omschrijven. Maar ik was authentiek herkenbaar. Kwam hij tegen het begin van een raadsvergadering meestal net op tijd de raadzaal ingestormd. Bezweet van het fietsen. Hij fietste namelijk alsof de politie hem constant op de hielen zat. Zijn haar in standje tegenwind. kakiekleurig kleurig aan. Grijze broek en uiteraard sandalen met sokken. Met die uitstraling stond Mark niet alleen voor alles wat met milieu, natuur en duurzaamheid te maken had. Nee, hij was er de belichaming van. Het beeldmerk. We kennen Mark ook als Bourgogneur. Iemand die enorm kon genieten van lekker eten en vooral, zoals we dat noemen, goed kon eten. Het was niet ongebruikelijk dat bij een raadsuitje bijvoorbeeld kleine eters in de buurt van Mark zaten. Mocht je je toetje niet helemaal op kunnen, dan had Mark altijd nog wel ergens ruimte voor dat toetje in zijn imposante lichaam. Dat begon ze, uitte zich ook in zijn voorliefde voor mooie speciaalbiertjes. Voor een lekker duveltje of een trippeltje karameliet liep Mark na iedere vergadering wel warm. Want, zo zei hij zelf, gewoon pils is eigenlijk maar kinderlimonade. Juist vanwege de altijd plezierige positiviteit van Mark viel het ons zwaar toen zijn ziek zijn bekend werd. En eigenlijk is alles vanaf dat moment in een merkwaardige stroomversnelling gegaan. Ongelooflijk en verbijsterend is het wat een ziekte, een grote, impassante, energieke vent als Mark in zo'n korte tijd aandoet. Zonder dat we hem niet meer lijfelijk tegenkomen in het dorp of in de natuur. Velen van ons zouden nog eens een discussie met hem zijn aangegaan en een glas met hem hebben gedeeld. We berusten maar in de wetenschap dat langdurig lijden hem bespaard is gebleven. Proactief verliest met Mark een raadslid, partijgenoot en inspirator. In al ons toekomstige politieke handelen is een stukje van Mark aanwezig. Bovendien verliezen we een warme vriend. Wij wensen de kinderen, de familie en verder iedereen die hem lief had, veel kracht en sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare Mark. En Goorle? Goorle is een mens armer. Dankjewel, Eik. We hebben ervoor gekozen om nu een muzieknummer in te lassen. Dat hij zelf gekozen zou hebben waarschijnlijk, want hij stond op de nominatie om de muziekkeuze van te gaan doen. Dat is er niet meer van gekomen. Ja, ja, ja. Dus we hebben inderdaad nu in overleg een stukje Balkankoor, Draga Volja. Hoop ik dat ik goed uitspreek, het nummer Sosnia. Dankjewel, uh, Stefan. Uh, ja, tegelijk gaat natuurlijk de uitzending weer door. En er zijn ook weer nieuwe mensen, tenminste nieuwe mensen, nieuwe functies. Uh, waar we iemand voor uitgenodigd hebben. Uh, Rob van Amersfoort is sinds 1 april onze centrummanager. Ja, dat klopt. Ja. En dan vraag ik mij natuurlijk af, wat doet een centrummanager eigenlijk... Kun je nou, dat ook ja, weer omschrijven? Ja. ja, dat is niet in één uh, korte regel ja, te omschrijven, natuurlijk. Um, nou, de centrummanager uh, die, uh, die behartigt uiteraard de belangen van de gevestigde ondernemers in het centrumgebied. En het centrumgebied is met name het gebied wat is uh, afgebakend, zeg maar dat binnen de BIS-zone valt. Bijzondere, bijzondere investeringszone. En um, ja, buiten evenementen, die iedereen wel kent natuurlijk, want dat treden we mee naar buiten. Gaat het ook over een stukje beleid, maar het gaat ook over. Entourage. het gaat over uh, uh, schoon, heel en veilig, zoals ze dat noemen. Dus dat het, uh, het centrum ook een goede plek is om te vertoeven. Niet alleen voor, uh, voor onze bezoekers, maar ook voor, voor de ondernemers uiteraard. Daar, ja, daar, daar zit ik eigenlijk voor, voor de ondernemers zeg maar, be het belang te behartigen. Ja. En dat dat, dat staat u onder belangenbehartige uh, zorgen voor veiligheid, uh, dat er genoeg winkels uh, Ja, Dat zijn taken die gewoon, uh, Dat is omschreven die, die, die bij ja. het centrummanagement horen, bij de centrummanager horen. En um, ja, daar zit een, een bestuur boven, een stichting bestuur boven, en die geeft dan de opdracht aan de centrummanager om dat ja, in goede paden te leiden. Ja. ja. Dat één punt. Sorry. Ja. Ja. Eén punt van zorg de laatste jaren is natuurlijk geweest. De, de leegstand uh, van de hovel. Ja. Toevallig hier naartoe lopend hoorde ik uh, Michel Buitelaar met een paar mensen praten. Waarop hij zei, een aantal gaten worden nu opgevuld. Ja, dat is met ook een zo. zekere opgewektheid. Dus ja. begin je daar overbodig in te worden? Of is dat mede dankzij? Nee, <lacht> ja. nou ja, overbodig niet. Het, het zou natuurlijk prachtig zijn als alle winkels ja. bezet zouden zijn. En, en dan dat niet alleen de maar, niet helemaal, ketens, dacht ik, ja. maar uh, ook door. Ja. Ja, wat wij vinden speciaalbedrijven. Oh, ja. Omdat speciaalbedrijven, die dragen gewoon ook iets bij uh, voor, voor het goorlussen. Uh, als je een SK-specialist hebt die onderscheiden is. Maar we hebben ook uh, bakkers en slagers, maar ook zelfs een dierenwinkel. Die gewoon hoog op de ladder staat in, ja, in de Nederlandse toplijst zeg maar, van dierenwinkels. Ja, dan hebben we wel bijzondere dingen in huis. En uh, als je daarmee je winkels kunt vullen, ja, dat is alleen maar een toegevoegde waarde voor alles en iedereen. En uh, ja, dat, daar, dat hoort ook bij de taak uh, van, van de centrummanager. Die kan dat niet alleen. Dat moet je ook ja. met, uh, met de, de eigenaren doen, de, degene die de panden ook bezitten. Uh, en verder hebben we ook de krachten gebundeld. Uh, samen met de gemeente, samen met de lijststromen, samen met ja, heel veel partijen, zeg maar die daarmee te maken hebben om die leegstand zoveel mogelijk te gaan beperken. Maar, en dat kun je voor een deel kun je dat natuurlijk doen. Hè. Je kunt middelen inzetten, maar heel veel heeft natuurlijk met ja, de economie te maken. Ja, ik wou net zeggen, centrummanager hebben we al een hele tijd. Maar toch ja. staan er een heleboel winkels leeg. Ja, ja, nou ja, goed, je hebt onder invloed van, van de economie heb je natuurlijk niet altijd alles uh, de, de, voor het zeggen. Je kunt niet altijd alles regelen. Mm -hmm. Dat gaat nou eenmaal niet. En, en er zijn in de tijd, in 2007 is het winkelcentrum geopend. Zijn er natuurlijk heel veel ondernemers begonnen. We ja. hebben behoorlijke investeringen mm -hmm. gedaan. En misschien wel iets te zwaar geïnvesteerd om het te kunnen uitzetten. Die recessie te kunnen uitzetten. Je hebt het niet altijd in de hand en je weet het ook niet altijd van tevoren. Nee, als we die glazen bol hadden, dan, ja. Ja, dan nee. was het allemaal heel simpel om dat te bepalen natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, uh, in het Belang staat een heel artikel over uh, u als uh, centrummanager. Ja. En dan zegt u van, uh, hoe raar, er komt hier op de hoek waar nu de tuin is, mm -hmm. uh, komen appartementen en er komt een hele grote slagerswinkel, van Hest gaat daar zitten. Dan denk ik van. Hoe zit het dan met die andere slager op de hovel? Vindt hij dat leuk? Nou ja, uh, is hij niet gedoemd ja. te sluiten? Uh, mm. op, de, op de lange termijn? Ik denk Twee van die winkels <laughs> ja. vlak bij elkaar. Dan denk ik van nou, ik zou niet hoera roepen... Uh, als mm. centrummanager... als daar weer een slagerswinkel komt. Nou ja, ten eerste, ze zitten in een zelfmarkt, hetzelfde marktgebied. Die 30, 40 meter zal het verschil van concurrentie niet uitmaken, schat ik in. Maar dat zeg ik even uit eigen naam, dat weet ik zo niet, kan ik zo uh -huh. snel niet beoordelen. Um, daarnaast heb je ook te maken met supermarkten, die ook allemaal vlees verkopen. Ja, precies. En ik weet niet of je het een beetje weet, maar de MT en de Albert Heijn, die zitten echt heel dicht bij elkaar. Ja. En dat zijn toch concurrenten. En die houden elkaar op die manier natuurlijk ook scherp. Uh, daarbij is de ene slager de andere niet. De ene heeft wel weer een bepaalde klantenkring die een bepaald specialisme ook heeft. En dat zal Van Est ook hebben. Uh, die heeft ook een eigen klantenkring. Die heeft ook heel veel cateringactiviteiten natuurlijk. Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt. Uh, maar ik denk wel dat we op die hoek, uh, als we daar invulling krijgen, dat dat een hele goede zaak zou zijn voor Goorlem. Maar ook voor de ondernemers. Ja. Want ja, dat stuk met, uh, ja, met de tuinen nu uh, als tijdelijke oplossing, mm -hmm. ja, dat zou al heel lang geleden ontwikkeld uh, moeten worden. En dat is nu aanstaande, dus daar mogen ja. we allemaal wel blij om zijn. Ja. Nou, wat, wat betekent dat voor de weg? vroeg ik mij af, als Van Hesta weggaat? Je uh, nou ja, dat voor de Tilburg... aan die kant weer natuurlijk uh, toch, je zou kunnen zeggen, af te kalven. Ja, ja. nou weet je, het, het, het is wel zo dat uh, de Tilburgse Weg als winkelstraat, als aanloopstraat. maar wij zien het gewoon ook als centrum. Uh, ja natuurlijk ook langzaam gaat verkleuren. Uh, en dat betekent dat er, dat er ook wel ondernemers zullen zeggen... van ja, oké, okay, ik, ik heb mijn tijd hier gezeten, ik heb geen opvolging. Ik probeer het te verkopen, misschien lukt dat, misschien lukt dat wel niet. En als het niet lukt, dan zal het misschien gaan verkleuren op termijn. Hè? Dat betekent... Wat is verkleuren? Nou, dat, dat het in plaats van winkelbestemming misschien wel een, ja, een woonbestemming andere, gaat worden... of een krijgt. dienstverlening ja. of, of uh, ja, wellicht iets anders. Dat zou zomaar ja. kunnen. Um, en ja, de gemeente die heeft er toch ook wel een klein beetje beleid op afgestemd. Dat we proberen toch zoveel mogelijk te gaan centreren. Dus dat er minder winkels verspreid zitten in het dorp. Maar zich meer in het centrum gaan concentreren. Ja, en dat zal dit automatisch ook wel het gevolg van zijn. Dat ja, dat centrum wat meer naar elkaar gaat kruipen. En wat uiteindelijk denk ik voor, voor, voor de ondernemers, maar ook voor de bezoekers mm -hmm. van onze klanten, van onze consumenten een goede zaak zal zijn. Ja. Want ik zag de supermarkt daar op de Tilburgseweg aan het begin. Ik was even de naam kwijt. Al die we... zat daar, Precies. ja. We mogen hier rustig reclame maken. Ja. Ja. <laughs> uh, daar zijn ze nu van alles aan het doen. Betekent dat dat weer een winkel terug gaat komen? Of is dat... Wat bescherming de bescherming is dat uh, door Zwolles uh, wordt dat ontwikkeld. En, en, en ik geloof ook woningen. En, en, ja. Dus daar, daar is de verkleuring is al, ja, dat, dat is we, al aan ja, de gang. Appartementen komen daar, dacht ik. Ja, ja, ja. ja. En de Rabobank zal ook zo'n ja. ja. zo project worden... waar een bepaalde verkleuring zal plaatsvinden. Ja. Ja. Kijk, de landelijke trend is toch minder vierkante meters uh, winkel. En als Van Hest erbij komt, is het toch een behoorlijk... Uh, een verruiming van het aantal vierkante meter. als we het even op die zwart-wit manier uh, doen, zonder verkleuringen. Ja. Dus dan zal er toch ergens weer iets moeten wijken. Ja, dat... En, en dat is dan ja, in ja. feite Tilburgse Weg. Maar hoe kijk, want dat zijn ook volgens mij jouw klanten, bestuurders, ja, toezichthouders, okay. financiers ja Hoe kijk je die ja, daar tegenaan? We hebben ja, nog wel een ja. naam die we erbij kunnen voor je. Nee, nee, dat is natuurlijk zo. Maar het is uh, de, de ontwikkeling van je economie... maar de ontwikkeling van je, van je winkelgebied... Uh, uh, ja, tien jaar geleden groeide de bomen de hemel in. En er werd er door projectontwikkelaars... alleen maar gebouwd, gebouwd, gebouwd, gebouwd, gebouwd. Want het bracht geld op. En er werd nooit eigenlijk goed gekeken van... ja, maar wie moet daar zijn geld dan dadelijk verdienen? En als het dadelijk iets minder gaat... Uh, wat doen we dan met die winkelruimtes... Op kantorengebied is eigenlijk hetzelfde ontstaan. Ja. Dat gaat ook verkleuren. Er zijn hele grote kantorencomplexen. Nou ja, niet hier, maar in de rand stedelijke gebieden. die gaan verkleuren naar wonen. Er wordt geld geïnvesteerd om mensen te laten wonen. op een goedkope manier, zeg maar. te laten wonen. Nou, dus op zich is dat prima dat dat gebeurt. En je kunt niet, nogmaals, je kunt niet alles in de glazen bol zien hè, wat er gaat ja. gebeuren. En toen, de mensen die toen de besluiten namen... die hadden echt wel het idee van... nou ja, wij bouwen voor de toekomst. En dat is echt niet te weinig, want we groeien als een gek. Ja, ja nu zie je dat het na een recessie... met ook natuurlijk onder invloed van, uh, van de online verkoop... ja, dat het winkelgebied, het win winkellandschap... gaat er anders uitzien. En daar zitten wij middenin. En, en, en we moeten zorgen dat we gewoon ook bij de les blijven. En dat we zorgen ja, dat wij hier ook gewoon onze voorzieningen in stand houden. Hè? Vergis je niet. Mm -hmm. Ja. Dat is ook een belangrijke taak. Ja, als ik dan zo het Goorles Belang lees. Er is een stichting bedrijven investeringszone. De BIS, ja. Er was een ondernemersvereniging buitengebied. Er is een stichting detailhandel Goorle. En dan zie ik zo voor me een heleboel uh, mannen... die keurig in het pak vergaderen en vergaderen en vergaderen. En dan denk ik van... Een centrummanager, waar hebben wij die in naam van nodig? Wij zijn Goorle, we zijn helemaal niet zo groot. We hebben al een Sinterklaas-intocht, we hebben al Moonlight Shopping... we hebben al Lentement, we hebben al Schouwtouren. Daar liggen allemaal, neem ik aan, prima draaiboeken voor klaar. En de centrummanager. Uh, uh, ik weet bijvoorbeeld, uh, Chef Oerlemans heeft op 12 en 13 mei... een, een event helemaal zelf georganiseerd... Mensen kunnen dat allemaal zelf wel. Waarom hebben wij in gods heggeslaam zo iemand nodig? Nou, ik, In ik, Ja, ik, We ik, zijn Amsterdam niet, nou, of Tilburg. Nou, dankjewel voor het ja. vuur aan mijn legen. Nou, ben je dankbaar. Alsjeblieft, graag gedaan. Nee, uh, jullie, jullie ik, heel... ik mag kritisch zijn. Nee, natuurlijk, graag zelfs. Nee, maar Jullie hebben als log natuurlijk ook met hetzelfde aspect te maken. Je, je kunt uh, heel lastig en heel moeilijk alleen maar op vrijwilligers blijven draaien. Dat is gewoon een, een moeilijk verhaal. En hoe groter het belang wordt, hoe meer geld ermee gemoeid is, hoe lastiger dat het is om mensen gewoon op vrijwilligers willige basis dat allemaal te laten doen. Dus uh, men heeft er voor, uh, voor gekozen, uh, ook vanwege de investering die daar gemaakt is. Uh, er zijn uh, best wel wat uh, euro's naartoe gegaan. Hè? Allemaal investeringen gedaan door ondernemers, door projectontwikkelaars, door investeerders. Uh, dat men daar ook een stuk van professionalisering in wilde doorvoeren. Ja. En uh, het kan niet zo zijn dat als een bestuur ergens opstapt, of als een activiteitencommissie zegt van ja, maar ik vind het eigenlijk wel mooi geweest, ik ga lekker thuis de krant lezen, dat die dingen allemaal niet doorgaan. Nou, dat gevaar ontstond, eh, mm -hmm. omdat je heel veel, net als een lentement, ik ben daar ja, denk ik wel de bedenker van geweest, 5, 26 jaar geleden dat was de GSBW-markt en dat is het lentement geworden. Maar dat waren welwillende ondernemers die in hun vrije tijd uh, allemaal dat gingen organiseren. Die stonden s'morgens om half zeven, stonden ze de kramen allemaal uh, uh, in, in te zetten, zeg maar, en, en, en op te stellen. Vervolgens ja, gingen maar ze, de, de ondernemers zijn toch geen vrijwilligers? Die hebben er belang bij. Het zijn belanghebbenden. Dus die kunnen hun eigen lentement toch... Uh... Neerzetten? Ja, dat, dat is misschien voor een deel is dat wel zo. Maar je zult heel snel merken dat de, dat de ene wat harder loopt dan de ander. Maar ja. nou, bovendien, en, en, als, als ik het goed begrepen heb... ...jij wordt gewoon betaald uit een belasting die de ondernemers zelf opbrengen. Nee, het toch? is zelfs een vrije keuze van de van ondernemers geweest. De ondernemers ja, die kiezen on on daarvoor on on om te dat op deze manier ja. te doen. om daarmee te starten. En okay, het middel, ja, het middel okay. wat ingezet wordt, wordt door de gemeente ja. zeg maar, ingezet uh, om iedereen zo op een eerlijke mogelijke manier ook die bijdrage te laten leveren. Dat ja. je ook geen freeriders riders hebt, hè, dat kun je ook niet hebben. Maar goed, uiteindelijk betalen wij het dus. He, want mijn pakje boter kost daardoor een paar centen duurtig. Uiteindelijk, nee, uh, uiteindelijk, uiteindelijk betaal je alles. Ja, <laughs> Kijk, nee, precies, maar is dus altijd de consument betaalt ja. alles wat er gebeurt. Maar als die ondernemer individueel twaalf uur aan de slag is om rendement georganiseerd te krijgen, dan wil hij die, die uur ook vergoed hebben hoor. Ja. Nou ja, en dan, dan zegt je: laat ik hier maar een rok voor een deel betalen. Nee, ja, maar dan zo dan, is het nooit gegaan. Nee. Die ondernemers die zijn allemaal op vrijwillige basis, hebben die dat altijd gedaan. Ja. Maar wat je wel merkt, is dat het altijd eenzelfde groep mensen is die dat nee. graag wil doen. Mm -hmm. en, en die willen dan graag ook nieuwe aanwas hebben. En die willen ook zorgen dat, dat, dat die evenementen allemaal doorgaan, activiteiten doorgaan. Ja. En daar dat is op een gegeven moment de rek uit. Dat, dat is nou eenmaal zo. Nee, maar ging die rector ook niet uit doordat die kleine groep dat trok en de anderen daar opgewekt achteraan hobbelden... wel van profiteerden, maar in feite daar niet ja, dat echt de... aan meededen... om het mogelijk te maken. Dat is een dat hele, hele periode geweest. Ja. Dat is een hele periode ja. geweest. Het voordeel van deze BIS is uh, inderdaad dat we nu... Een samensmelting hebben van twee verenigingen. De, vereniging, de Ondernemersvereniging Tilburgse Weg en de Ondernemersvereniging De Hovel. Dat is altijd wel een beetje nou, een lastige relatie geweest. Die waren veroordeeld aan elkaar. Heel simpel, je zit in hetzelfde winkelgebied. En dat was altijd moeilijk. Nou, ik kan je zeggen met het inzetten zeg maar, van het centrummanagement. dat dat gewoon, nou niet 100%, maar misschien wel 200% beter is gegaan omdat je nu ook samen gewoon die, die, die kaart gaat trekken. En er is niemand die zegt van ja, maar ik betaal niet. Want ik vind het allemaal niet zo gezellig. Of het komt mij niet zo lekker uit. Nee, iedereen betaalt. Dus iedereen heeft zijn aandeel daarin. En iedereen levert zijn bijdrage ja, ja, ja. daar ook aan. En, de, de, en dat maakt wel een verbondenheid onder elkaar. En dat is heel belangrijk. Ja. De neus allemaal dezelfde kant in gaan staan. En wat gaan wij dan nu van merken dat Rob van Amelsvoort de centrummanager manager is geworden? Nou, ik hoop heel veel. <laughs> ja, nee. Nou ja, goed, er zullen een aantal dingen gewoon hetzelfde blijven. Want dat is nou eenmaal ingezet. fundament is door Wim Ausems natuurlijk ook neergelegd. De, de voormalige centrum manager. Ja. En ik ben daar blij mee, want dat is een basis waar je gewoon goed mee verder kunt. Uh, ja, maar we gaan wel iets meer doen als het gaat over publiciteit. We gaan meer de nieuwe media aanpakken, zoals social media. Ja. Uh, we gaan misschien wat nieuwe evenementen ontwikkelen, maar vooral op beleid. Uh, beleid gaan we zeker uh, uh, wat, wat inten intensiveren met, met de gemeente, maar ook... Beleid richting leegstand. Nou, dat niet alleen. Dat is al vol onder de aandacht en daar zijn we al jaren mee bezig. Maar ook de toekomst. Hoe ga je je voor de toekomst uh, wapenen tegen allerlei bedreigingen? Je wilt niet meer meemaken dat je hetzelfde mee gaat uh, krijgen als die leegstand. Hè? Je moet daarop anticiperen. Um, uh, maar ook de partners, de stakeholders, de eigenaren. Dat is eigenlijk een andere club dan de ondernemers. Hè? De eigenaren ja. verhuren. Nou, die hebben we nu ook allemaal samen aan tafel. En zien ook het gemeenschappelijk belang in om dat centrum gewoon heel stevig te houden en, en actief te houden en fris en fruitig. Daar waar het kan. En dat, ja, dat is een ding wat, wat, wat ik nog verder wil gaan ontwikkelen. Ik wil voor, vooral die verbinding met al die groepen ook maken. Mm -hmm. Zodat je samen kunt zeggen: van nou ja, wij gaan samen dat centrum uh, overeind zetten. Wat er eigenlijk al overeind staat. Maar we gaan het beter maken. Vooral aantrekkelijker maken. Nou, dat, dat soort dingen. En? Zo vroeg ik mij af: een niet zo fris- en fruitig plekje is volgens mij het Kloosterplein. Dat mm -hmm. is toch tamelijk moeizaam. Hoe kijken jullie daar nu tegenaan? Nou ja, een aantal jaar geleden is daar een, een uitgebreid onderzoek uh, ja. voor gedaan. En daar de is gemeente nog... zegt volgens mij, daar stoppen we maar mee? Wat? Nou ja, dat kan de gemeente allemaal vinden. Maar volgens ja. mij is het uh, aan, aan, uh, aan iedereen die daar een uitspraak over heeft gedaan. Men wenst een groot kloosterplein. En dat is nog steeds aan de orde. En er wordt voor gespaard. Er is een potje voor. Daar komt, daar komt ook nog geld in. Dus uh, um, um, ja, je, als je dat besluit neemt, dan neem je niet besluit voor de komende vijf jaar. Als je een groot nee. kloosterplein wilt hebben, dan doe je dat voor de komende 80 jaar misschien wel. Ja. Maar Best volgens mij gaat. is dat besluit ook al langer dan vijf jaar geleden gevallen. Klopt. Uh, Precies maar ik kan me voorstellen, de, de jullie zijn belanghebbenden. Kijk, je kunt zeggen, het besluit is toen genomen, maar als belanghebbende kun je er toch anders tegenaan kijken, gegeven de ontwikkelingen. Mm -hmm. Is voor jullie een leeg kloosterplein aantrekkelijker dan een gevuld kloosterplein? Uh, waar ook nieuwe functies, bijvoorbeeld aan het pand van de ABN Amro worden ingevuld? Nou mm -hmm. ja, ja, goed. Um... Weet je, de, de, die wanden die daar zijn, die blijven. Hè? Dus stel dat je besluit, los van het feit dat de kapitaalsvernietiging is van hier ja. tot Tokio... dat dat pand weer gaat. Hè? Daar, daar gaat ja. met name de financiering oh, ja. over. Uh, en dan heb je een groot kloosterplein. Maar hoe groot is dat kloosterplein? Loopt dat aan de kerk? Of loopt dat aan, aan het uh, beeld wat daar staat? Hè? Wat, wat, nou, dat, is, wat dat, is nou dat, de perceptie van een groot kloosterplein? Hè? En dan gaat het ook nog over het invullen van de openbare ruimte. Hoe ga je daarmee om? Ja. Hoe ga je daarmee om en moet dat allemaal stenen zijn? Moet dat, mag dat een stuk parken, mag dat een stuk groen bevatten? De wanden, hoe ga je daarmee om? Dus de, de, de villa's die daar staan en die huizen die daar staan. Laat je dat ook verkleuren naar horeca toe, hè? Waar het laat, wat nu eigenlijk al aan de hand is? Geef je dat een functie? Wordt dat daardoor mooier? Is het het verblijfsgebied wat, wat kwalitatief ook beter wordt? Nou, dat zijn allemaal vragen die je, die je moet stellen. En hebben wij dat met z'n allemaal daar geld voor over om dat te realiseren? Ja. Nou, dat is het punt. Ja, en daar wordt verschillend over gedacht. Want anders gaan we bijna een raadslid vragen: bemoei je even met deze discussie. Ja, want volgens mij gaat die komen. Uh, zomaar richting verkiezingen uh, na de verkiezingen. Uh, het is natuurlijk geen dringend besluit, maar nee, niet echt, niks nee. doen. Uh, dus toch, uh, We hebben een paar uitzendingen geleden het dingetje gehad van. Uh, Commanderie. Ja, heel tevreden over wat hij voor elkaar had gekregen op hele tijdelijke basis in het oude ABN Amro-pand en zijn vingers uh, likten toch een beetje van zou dat geen optie naar de toekomst zijn, niet voor hem persoonlijk, maar als, uh, als idee mm. staat haaks op de besluitvorming zoals die afgelopen periodes uh, genomen is, uh, gemeentelijk-politiek gezien. En dus dan denk je dat gaat nog wel een paar keer aan de orde komen in vergaderingen van. Het Centrum Management, want ik heb begrepen dat jij weer moet vergaderen of iets anders ja, moet doen. Ja, over uh, vijf minuten begrepen. Oh, Mijn mooi. eerste vergadering. Oké, ja. <laughs> ja. uh, dus ik moet afsluiten. weer Een heel waar woord van, ja. maar gelukkig is de stropdas uitgebleven. Nee, dus wij zijn goed, niet denk van denk de stropdas uh, en uh, die uh, die is helemaal niet goed. Kom maar eens een keer kijken bij onze vergadering. Daar gaat er vooral gezellig aan toe, maar ook, uh, ja, dat wordt ook gewoon heel goed vergaderd, kort, krachtig. Alles mag besproken worden, alles moet besproken worden. En uh, kort, kort en bondig, ja, heel uh, op een goede en, manier. En de neuzen uh, wijzen dezelfde kant op. Pardon? En de neuzen wijzen dezelfde kant op. Nou, over het algemeen niet ja. altijd. En dat is ja, maar goed ook. Ja, Kritiek ja. is ook goed, hè? Mag ik je danken? Namens ons allen. En succes wensen met die functie. Dank je wel. Nou, want wij hebben er toch indirect mee, mee te maken. Je verkoopt niks, behalve nee. in het winkelcentrum. Nou, dat is zo. Ja. En hoe en... beter dat de consumenten zich thuis voelen in het winkelcentrum, hoe beter dat het is of het een ondernemer. Ja. Ja. Nou, tweede muziekkeuze: een Goorlandse jazzpianist, Jeroen van Vliet. Met het nummer Never Said Goodbye. Dankjewel. En we gaan nu naar een experiment of een eerste poging of de start van een, van een serie. Wij willen namelijk ook columnisten in ons programma hebben. En we gaan een reeks beginnen die de overkoepelende titel heeft meegekregen. De verandering. En de verandering slaat op dat columnisten kunnen aangeven wat er in Goorle zou moeten veranderen. Kunnen veranderen. Vooral niet zou moeten veranderen. Daarin laten we ze helemaal vrij. Dus we weten ook niet wat de betreffende columnist verzonnen heeft. En of we het daar wel of niet mee eens zijn. Want dat is één ding dat zeker is. Dat hoeft niet. Dus we beginnen met Wil Hever, Die over de verandering in Goorden iets gaat vertellen. Waarvan hij zei, dat sluit wel aan bij wat we tot nu toe gehoord hebben. Dus we zijn benieuwd wel. Ja, toevallig wijs. Mijn column die heet Zijn Drommen Bedrog. Als Spaanse Goordenaar kan ik er bij het spreken over verandering natuurlijk niet omheen... om terug te grijpen naar het boek der boeken... naar Don Quixote of Don Quixote, zoals wij de naam verbasterd hebben. Het boek over de man die tegen windmolens vocht. Waarbij dat tegen windmolens vechten wordt uitgelegd... als proberen te veranderen wat niet te veranderen lijkt. Waarbij degene die dat doet, wordt aangezien als een halve gare. Iemand die een klap van de modewijk heeft gehad. Donkie Grote als de man die droom en draad met elkaar verbond... ...zoals ook Martin Luther King, naar wie een straat in Goorles Grobdonk is genoemd... ...droom en daad aan elkaar koppelde en zijn I have a dream... ...als zaad over de achtergestelde in Amerika uitstrooide. De droom als motor tot verandering... Dromen lijken onzinnig totdat ze zijn verwezenlijkt. Zoals dat ooit gebeurde met Goorle Berkendorp. Een initiatief van Leo Joosten, die in eerste instantie mij vroeg om zijn initiatief te steunen... om elke inwoner van Goorle, die een berkenboom in zijn tuin plantte, vijf gulden te geven. Wat als een ludieke droom begon, groeide uit tot een waar volksgebeuren waarbij eenmaal per jaar de Goorlese boven- en onderdanen de wijken introkken om Goorle te transformeren tot een plaats die een onuitwisbare naam op de Nederlandse kaart zou krijgen. In zekere zin lukte het ook om Goorle Nederlands roem te geven, want we werden uitgenodigd om erover te vertellen op de Nationale Radio. In die tijd net zo belangrijk als de tv, in net zo'n besproken programma als nu De Wereld Draait Door... Die droom om goorden te vergroenen heeft nooit mijn hoofd verlaten. Wat zou het toch fantastisch zijn als de tuin... het niet genoeg te prijzen idee van Marije de Groot... het groene hart van ons dorp zou blijven. Als de tuin een katalysator zou zijn... om het leilandschap ons dorp binnen te halen. De tuin als een poosplaats op de lange allee... die de wat eenzaam meanderende lei aan de zuidkant verbindt met het Oranjeplein... Als hart van het dorp. Weg met het centrum ontzierende kollers op het kloosterblarijn, terug de tuin zoals er die was. toen mijn voorganger Erik Koning daar nog woonde. En in plaats van het Christusbeeld, een klaterende fontein. met daarin een bronzen beeld, Alla op hoge poten. van de beeldhouwer Bart van Hoek. Een fontein als een Goorlese trevi, de fontein die Rome naam geeft, een Goorlese vrouwkepis zoals het mannekepis Brussel verschaft. Hoe zou het zijn als een groene gordel vanaf Huize Anna... de oversteek maakt naar het kloosterplein... en via de tuin doormeandert naar het Oranjeplein? Het zou als een groene long het centrum van Goorle... tot Lusthof en Pleisterplaats maken. Om zo'n droom te verwezenlijken is vooral politieke moed nodig. Maar daarnaast zouden Goordische ondernemers hun naam duurzaam aan zo'n groene long kunnen vergeven. De koninklijke Van Payenbroek Textiel, Havep, het bedrijf... dat wereldnaam heeft op het gebied van textiel... zou zich onsterfelijk maken door Goorles Hart tot een Van park te maken. Net zoals de autofabrikant Citroën dat deed in Parijs... door de naam blijvend aan het Citroënpark te verbinden. En wat een weldaad zou het zijn om, wat zich vroeger verbond aan het zweet des aanscheids, getransformeerd te zien in goedslagse dorpsgenoten die terrassen op een groenplaats bevolken. Geen voorrang aan elkaar passerende auto's die hobbelend verkeersdrempels nemen, maar voorrang aan de goordenaar die flanerend en verpozend het leven viert. Denkend aan goorden zie ik groene lanen het dorp indalen, Zie ik een wandelpad dat loopt van huizen Anna tot aan het plein. Zie ik kinderen spelend en mensen flanerend... of zonnebadend op een dorpswij. Denkend aan goorlen hoor ik wind... fluisterend het dagelijks haast te bedaren. Zie ik de mensen keuvelend op een terras aan een goed glas wijn. Hoe zalig moet het zijn om een naar te wezen? Een ballenfrutter, dromend in het park aan de boorden van de Leij. Dankjewel, Wil. Nou, laten we hopen dat het met deze droom beter afloopt dan met die berken. Want dat heeft me toch een hoop geld gekost... om die verrekte berk weer de tuin uit te krijgen... die de hele boel verstierde. Maar dit klinkt wel beter, moet Goed ik eerlijk toegeven. Goed nou, gemeenteraad, even snel ja. besluiten... Die bulldozer er doorheen. Uh, Van Puijenbroek heeft al een laan aan zich vernoemd uh, gekregen... ...op een bordje bij het uh, 150-jarig bestaande hoeveel bestonden ze 150. Hè? Uh, dus uh, dat stukje straat veranderen we dan inderdaad in Haven Puienbroek Park. Of Haven Puienbroek Allee, als ik jou goed uh, verstaan heb. Uh, komt dat toch wel voor elkaar, Henk? Klopt dat? Ja, het is dus, ja, dus natuurlijk wel te hopen dan dat dat park niet vol komt te staan met berken. Ja, dat uh, hoop ik. Kijk, met, met windmolens misschien? Ik, heb ook nog, ik, heb vroeger, ik ben cultuurtechnieker van huis uit. En dat betekent dus dat je... Uh, dat ging toen de tijd over landinrichting. En ik heb altijd van berkenbomen geleerd dat ze uh, hartstikke mooi zijn om te zien. Maar verschrikkelijk zijn als je in je bed ligt. En het raam staat open, want... Die berkenzaadjes, die waai je heel makkelijk met de wind mee. En die komen mooi tussen je matras te zitten en je, en je goed. En dat slaat niet zo prettig. Dus ik denk dat daarom mensen een hekel aan berken hebben. Nou nee, dat maar me er zijn heel veel gebruik van die bomen zodanig groot is... dat daar in een grote straal rondomheen helemaal niks meer groeit. Ja, ja. <lacht> ja. dat kan ook. Hè. Maar er kunnen landschapsarchitecten aan te pas komen... die dat heel vrij kunnen inrichten. Ja, En die maken dan... Een, een, een parelketting van groen, zoals dat ja, uit. Ja, op papier. Maar ik ben benieuwd of mijn droom een droom blijft. Maar dan ja. moet volgens mij die Tilburgsweg nu niet uh, heringericht worden. Want nee, ik dat, denk dat dat botst. Ik denk dat daar allemaal zo de boelbanen moeten komen. Ja. En uh, ja, dus. met mooie stukjes groen en bankjes erin waar we op kunnen vertoeven. Dat, dat miljoen is al ja. verdiend. Ja, ja, het slaat ja. dan aan. Ik hoor al. het slaat er ja. aan. Ja. Ja. Ja. We gaan een nieuw centrumplan creëren. Uh, ja. We gaan het nog ja. helemaal op zijn kop zetten. Ja. Nee, dat is goed. Dus dan komen we in, in, uh, publiceren het in Leidraden dat we het allemaal nog een keertje na kunnen lezen. En dan gaan we bij de verkiezingen op terugkomen waarom dat idee uh, niet is opgepakt ja. door de grote meerderheid van de gemeenteraad. Ja, ja. kunnen we zien. Maar ja, er is, kijk, er is één ding over de tuin, zoals ze hem allemaal noemen. Uh, de raad heeft afgesproken dat het, het tijdelijk was. Mm -hmm. En een man een man, een woord een woord. En als je dan uh, een aantal jaren terug met z'n allen belooft dat er tijdelijk een tuin mag komen, dan moeten we nu niet... Allerlei dingen uit de kast halen om te zeggen: Van goh, uh, die tuin moet blijven daar. Nee, dan hadden we andere afspraken moeten maken. Nou, er was heel geen een afspraak. Ik denk dat het een idee geweest is van Marij de Groot om het braakliggend nee, dus, stuk. Dus echt harde afspraken gemaakt. Ja, ja, nee, die, met ja nee, de Groot. Nee, nee, dat heb ik begrepen. Ja. Maar dat, dat is ook geen punt. Je kunt natuurlijk, als je ziet dat het een fraaie functie heeft. en dat het ruimte geeft in het centrum, waar het natuurlijk om gaat. Hè, ook met het kloosterplein om daar ruimte in te brengen. Ja, dan kun je het natuurlijk dichtbouwen met allerlei op elkaar gestapelde stapelde wooneenheden met een onder- een winkel. Of je kunt voor iets anders kiezen. Dat is natuurlijk een keuze die gemaakt kan worden. Maar dan zou die grond dus teruggekocht moeten worden. Ja, en ja dat zou je. Waarom? Middellijke miljoenen. Niet? Ja. ja. Maar ja. dat is een duurzame investering. Een ja. dure, ja, dat klopt. Ja. Nee, ja, met duur. de nadruk op samen. Ja. Nee, op samen. Ik, ik ben helemaal, nee, ik zie ik ben helemaal ik... voor dat er groen in, in, in het centrum komt. Absoluut, dus begrijp het niet verkeerd. Maar kijk, uh, dan moet je daar wel overwogen keuzes in maken. Mm. En dan moet je dat goed met afstemmen met alle plannen die je hebt. En als je dan eenmaal kiest voor uh, welke stukken als groen worden ingedeeld... dan moet je dat ook doen. En ook daar is weer een man op man, een woord woord. En in dit geval is het zo geweest dat, uh, dat heel duidelijk is afgesproken... dat, dat de tuin, uh, als daar gebouwd gaat worden, weer opgeleverd moet worden zoals het eerst was. En dat vind ik dat we met z'n allen, hoe goede ideeën we ook hebben, ons aan moeten houden. ja nee ik begrijp, Daardoor, daardoor uh, blijft de politiek ook uh, begrijpelijk en daardoor krijgen mensen ook vertrouwen in de politiek door af te spreken. Als je iets afspreekt, je ook daaraan te houden. En er wordt veel te veel gemarchandeerd en dat moet je niet doen. Ik zou hier toch nog iets anders over willen denken. Ik zou het bijvoorbeeld interessant vinden om daar nu eens een referendum in Goorden uit te laten gaan. He, willen de Goordenaren daar een tuin of willen ze daar gebouwen? Dat zou eens interessant zijn, want je kunt natuurlijk zeggen man en man, woord een woord. En dat is duidelijk, maar er is, toen daarover werd, over werd gesproken, bij mijn weten, maar daar weet ik er veel te weinig van. Is er ja, nooit... Uh, die, nou, die plek is opengemaakt en die plek is blijven liggen, die lag braak. En daarom is dat initiatief genomen. En natuurlijk met de afspraak die je noemt. Maar, maar, uh... De plek, de plek uh, er zou gebouwd worden. Alleen die plannen die waren toen niet uh, realiseerbaar op dat moment. En toen is het voor de tijdelijkheid gezegd. Uiteraard op een schitterend initiatief van Marij. We, we brengen daar een tuin in. Maar wel met de af, afspraak hmm. tijdelijk. Jawel, nee, dat is duidelijk. Maar mijn droom gaat erover om dat tijdelijke duurzaam te maken. En ik zou zeggen. Gooi er eens een referendum tegen aan. Dat nee, betreft maar, iedereen en laten we kijken wat eruit komt. Ik dat we toch geleerd hebben van referenda: dat je niet moet zeggen ja, nee. Ah, maar precies. ja, dan gebeurt er dit, nee, dan gebeurt er dat. Want als ja. je zegt ja, de tuin moet blijven, dan moet je lijst erop uitkopen. Jazeker, ja, dus dat is Ja, ja die kun je ja. natuurlijk niet opzadelen met eerst jarenlang plannen tegenhouden. omdat ze niet voldoen precies. aan veranderende inzichten van gemeenteraad, gemeentebestuur. Over hoe die plek ingevuld uh, moet worden. En dan te zeggen, ja nu hebben we er nog eens een keertje over uh, nagedacht. Terwijl je met de zucht van verlichting dacht dat dossier te kunnen sluiten. Uh, maar we gaan nog weer een paar jaar studeren en een referendum houden. En we weten niet wat de uitkomst daarvan is. En ook niet of als de uitkomst is met een bindende meerderheid die nog vastgelegd moet worden. En een politieke meerderheid in de raad die zich daaraan wil committeren. En dan gaan we nog 5 miljoen op tafel leggen. Of wat was het bedrag ongeveer als we de rente meetellen dat lijstromen daaraan kwijtgespeeld is? Nou, dat, dat zouden we lijstromen moeten vragen. Ja. Misschien leuk voor de volgende Ja, ja, <lacht> voor de volgende referendum. Met lijstromen, de huurders, de tuin laten betalen. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dat we ook niet doen. Nou, misschien kunnen we dat meenemen bij ja. ons uh, volgende ja, onderwerp, de tovertafel. Misschien kan. Uh... De tovertafel daar uh, iets mee? Nee, nee. <lacht> ja, het zou wel heel mooi zijn. Het ja. zijn ook heel mooie dromen die u heeft. En ja, het zou, zou ik zou het fijn vinden als onze tovertafel die kon realiseren. Ja. Want dat kan de tovertafel. Ja, ja. Uh, jammer genoeg. Hé hey, Els, wat kan die tovertafel wel? Ja, de tovertafel is, uh, is een instrument dat eigenlijk ontwikkeld is voor, voor oudere mensen... Uh -huh. uh, in het beginstadium van dementie of ook als ze verder, dus toch nog wel wat meer uh, zorg nodig hebben. En via lichtbeelden projecteert hij op een tafel uh, bepaalde ja, uh, beelden, waardoor interacties ontstaan tussen de, uh, ja, tussen de bewoners en de verzorgers en familieleden. Aan wat voor beelden uh. moet ik dan denken? Nou, er zijn uh, verschillende spelers die worden erbij geleverd. Er is bijvoorbeeld ook een, dan moeten ze uh, bellen blazen, uh, moeten ze bellen kapot slaan. En uit die uh, bellen komen dan prachtige bloemen. Er is ook een, uh, puzzelstukjes, moeten ze puzzelstukjes schuiven. En dan komt er een prachtig, uh, ja, prachtige afbeelding. Meestal zijn het dan wel nostalgische afbeeldingen. Mm -hmm. Die uh, onze bewoners alweer kennen van vroeger. En daardoor ontstaat ook een bepaalde interactie. Waardoor er dan verteld wordt over uh, zo'n oude koffiemolen. Uh. En ja, dus is gewoon echt prachtig. En ook het hele fijne van uh, de tovertafel is... Uh, dat er maar minimale begeleiding bij nodig is. Okay. En dat klinkt een beetje vreemd. Maar ja, in de zorgen is het toch mm. echt wel zo. En ook echt op Gelder Akker. Ja, door de bezuinigingen is er toch, zijn er minder mensen die dus uh, op de huiskamer staan, bijvoorbeeld, om met die mensen bezig te kunnen zijn. Ja. Dus het is ook het fijn dat er maar minimale be, begeleiding nodig is, omdat de mensen het echt zelf ook oh, kunnen, kunnen doen. doen. Ja. Hoe kwamen jullie op dit idee? Op het idee van de, van de tovertafel. tovertafel. Ja, en om dat te vragen aan gelden voor helden? Nou, ten eerste, toen ik las over gelden voor helden, was mijn eerste uh, idee meteen, als we het over helden hebben, die wonen bij ons. Oké. Okay. Dat is mijn mening. Ik bedoel, we hebben het nu allemaal over, uh, over allerlei plannen in Goorlen. En uh, bij ons wonen de mensen die naar mijn idee Goorlen gemaakt hebben, wat Goorlen nu is. Mm -hmm. dat, zijn, dat zijn toch de bouwstenen. Dus daarom vind ik onze mensen helden en vond ik het ook een, daarom een heel begrijpelijk verzoek naar Gelder voor Helden, dat, uh, dat wij mee mochten doen. En ja, gelukkig werden we ook uitgekozen. Maar waarom juist voor de tovertafel? Want jullie hebben daar heel apart een begroting voor ingediend, hè? juist voor die tovertafel. ja. ja. Nou, omdat wij dus, dus gehoord hadden van de tovertafel en ons hadden laten informeren. En uh, het is zo'n prachtige uitvinding, vinden wij. Ook om, uh, wat, er wordt nu wel vaak gesproken over de oudere mens. Maar het, we hebben ook gezien, toen hij gepresenteerd werd bij ons, waren er ook uh, kleinkinderen bij. En als je dan zag die interactie met de kinderen en die ouderen. Dus we hopen ook dat we af en toe scholen uit kunnen nodigen die okay. ook bij ons die al kunnen nemen en met, met onze bewoners aan die tovertafel kunnen spelen. Ja, ja die foto stond ook in het Goorles Belangen. Ja, ja, ook mijn met kinderen. Uh... Oh nee, dat was in, de, in het Brabantse Dagblad stond uh, met de kinderen. Ja, we hebben er... Uh... Ja. Want wie heeft dit idee ontwikkeld om zo'n tafel te maken? Is dat een bedrijf geweest, of een zorginstelling? Nee, nee. Ik heb het om heel eerlijk te zeggen, heb ik het vandaag wel gelezen op internet. Maar ik ben de naam kwijt. Nee, het was een vrouw. En in, in haar proefschrift heeft zij dus uh, is gaan kijken en toen is het uh, deze tafel gekomen. Maar jammer genoeg ben ik de naam ben ik ja. kwijt. Maar, maar is de bedoeling om ook uh, jullie bewoners te helpen hun geheugen goed in stand te houden, de fantasie te prikkelen, of vooral ook dat ze met elkaar ook, iets doen? Ook. Of dat alles. Het, zowel uh, ja. fysiek als cognitief uh, is het heel ja. belangrijk voor onze mensen uh, dat ze zo bezig kunnen zijn. En dan ook de sociale, uh, sociale ja. aspect, dat ze met elkaar... Uh, ...die puzzel maken. Dus uh, dat is toch heel belangrijk. Ja, die tafel is er nu twee weken. En uh, mm. maken ze er ook gebruik van? Ja. vind Ik ja. Ik kan me voorstellen, oudere mensen. Nou ja, ouder. Tachtig, uh, laat ik maar even zeggen. Zeer die zeker. daar met uh, allerlei dingen komen die ze niet gewend zijn. Want ik weet van mijn, mijn schoonmoeder... ...die moet echt geen mobiele telefoon hebben... ...want dat is allemaal eng en... Ik kan me best voorstellen dat dit ook eng is, er gebeurt iets zonder dat je er veel voor hoeft te doen. En... Nee, nee, je kunt het echt niet vergelijken. En door, door die beelden worden ze zo geprikkeld, uh, de mensen, dat ze automatisch ook, ook ja, in beweging komen. Ja. En ik kan me voorstellen, als je zegt mobiele telefoons, ja. nee, dat, dat vinden ze eigenlijk niet meer uh, belangrijk en... Uh, maar dit is, ja, dit is gewoon fantastisch. Als je kom een keer uh, als lokale omroep gooit... kom een keertje filmen, jullie kunnen zien. Van harte welkom. Nou, het, is, het is wel jammer dat, uh, dat dit soort voorzieningen... In, in, in, in, niet alleen in de gulden maar in al die huizen... dat die in feite niet meer betaald kunnen worden... uit de gewoon, uh, reguliere gelden voor de zorg. En dat... Uh, uh, want ik ken toevallig de directrice van, uh, van de Guldaker... en ik ben ook uh, voor haar aan het onderzoeken... of we een soort vrienden van de Guldaker kunnen opzetten. En uh, je ziet gewoon dat, dat de, de instelling Thewe in dit geval... Uh, niet voldoende middelen beschikbaar stelt of heeft... om dit soort uh, uh, uh, middelen... waarbij dus ja, de ouderen toch actiever zijn... en wat jullie net ook al zeiden, geheugen getraind wordt... En, ja, de interactie tussen de mensen op gang komt... en de eenzaamheid pak je daar ook mee aan... want ja, ze hebben daardoor ja. dingen te doen... dat daar geen gewone gelden voor zijn. En ja. dat in feite zo'n huis dan zelf... acties moet gaan ondernemen om geld bij elkaar ja. te krijgen... Om, uh, om dit soort dingen te ja. doen. Ja. Ja. Ik vind het echt erg. Ja. Dat vind ik echt erg. Ja, dat klopt, en net zoals jij ook zegt. Hè? Het is eigenlijk wel tussen aanhalingstekens makkelijk... Want je zet de mensen met z'n allen aan de tafel en je hoeft er maar één iemand uh, bij te zetten die er een beetje uh, toezicht op houdt. En uh, ze zijn weer een paar uur rustig, heel oneerbiedig ja, nee, gezegd. Maar, ja, nee, zo klinkt zeg ik het heel oneerbiedig. oneerbiedig. Ja, ja, dat snap ik. Hoor, ja, zo, zo zo heb ik het nu bedoeld. Nee, nee, dat snap ik ook wel, maar het is wel jammer uh, uh, dat dat nodig is. Hè? Dat is er niet van, voldoende mensen mee, zijn is... om, nee, nee, om gaat... met die mensen bezig te zijn. nee. nee. Hè? Dat, ja. dat is jammer dat, In aansluiting dat ze, op wat ja, jij zegt hè? Ja, Ik weet ook dat ze daar plannen hebben Om bijvoorbeeld een bewegingstuin te maken mm, En dat ja. is ook weer om, om de mensen Actiever uh, lichamelijk bezig te houden Maar ook allerlei prikkels uh, toe te dienen Waardoor ze weer uh, ja, Meer bij de tijd blijven met z'n allen. Ja. Ja. En ook daar is geen geld voor De die, die actie Gelden voor helden Was natuurlijk een schitterend uh, ja. idee Maar ik weet dat Ik geloof niet eens een derde van de tovertafel Bij elkaar gekregen is Oh. En dat dus dat ook nog andere mensen die vanuit hun hart nog geld gegeven hebben, en dat daarom dit voor elkaar komt. Oké. Okay. En dat doen wij toch als gemeenschap. Ja. Ook in maar ik vind het ook wel wat lijken op Stichting Leergeld. Ja. Ik vind dat prima dingen doen, maar die eigenlijk verschaffen die leermiddelen aan kinderen, omdat ja. leermiddelen nodig zijn. Ja. Waar de scholen het geld niet voor hebben om voor hun worden. kinderen ja, ja. leermiddelen ja. te geven die nodig ja. zijn ja. in de lessen. Ja. Ja. Dan denk ik, zijn we nou echt zo arm geworden in Nederland. Dat we zeggen, ach, die bejaarden, laten ze toch lekker op een kamertje zitten. Ach, die ja. kinderen, laten ja. ze vooral niet van de meest ja. moderne snuffjes uh, <laughs> profiteren om later goed vooruit te kunnen. Dat is allemaal maar kostbaar. Ja. Uh, nee, boekhouders. Uh, dat, ja. dat lijkt me vreselijk ja. ook in zo'n zo thuis. Ja, dat zo je steeds die... aanloopt tegen de die jongens, kleine ja. dingen die eigenlijk niet kunnen, waarvan je zegt van waar slaat het op? Ja, want zo hebben we hebben nu binnenkort ook, ja, dat kan ik nu dan ook meteen maar even ja. aangeven. Hebben we de Gulden Dag, die is in mei, die hadden we eerst altijd in september. En de Gulden Dag, die wordt ook georganiseerd, echt enkel alleen door uh, vrijwilligers. En uh, die hebben we dus in het leven geroepen, omdat er anders geen gelden zijn voor activiteiten. Dus wij zorgen dat zo'n dag brengt ongeveer 5000 euro op. Zo. En daar uh, ja, moeten alle activiteiten van gedaan worden het hele jaar. Ja. Het... En dan is ook al oh. jullie personeel is erbij betrokken. Ja, ja. ja. daar komen we ook allemaal voor. Maak eens Bijbeen. reclame voor die dag. Maak eens reclame voor die dag. Wat gaan jullie die dag doen? <laughs> ja. Allerlei activiteiten. Er is een uh, Tweede Kaanstrotje, noemen we dat. Dus mensen kunnen uh, ja, net als een tweedehandsmarkt moet okay. je het zien, kunnen van alles kopen. Het hele jaar door zamelen we, uh, we spullen in. Er is een grote loterij, er is een fotoshoot, uh, een uh, er zijn uh, artiesten komende die dag uh, voor de kinderen, kinderen spelen. Ze kunnen, uh, zien, Ze kunnen de tovertafel zien. Ze kunnen de tovertafel zien. En Ze kunnen komen barbecueën, we hebben een, uh, een Coco-Cobana-bar, uh, ja, want het thema is dit jaar vakantie. Onze bewoners kunnen dan ook, en andere mensen ook, via zo'n bril, kunnen oh, ja. naar hun vakantieland. Ja, dus een immense organisatie, maar zo'n dag is altijd fantastisch om te doen. Ja, we hopen dat er ook heel veel uh, opkomst is. En wanneer is het? 7 mei. 7 mei. Zaterdag, okay. zondag, wat voor zondag. zondag. Zondag, 7, 7 mei, Zondag. <laughs> Hoe laat? Vanaf 11 uur half elf uur. komt er eerst een spectaculaire opening... en dan vanaf elf uur is het, uh, is het begin de Dag. Oké, okay, wil komen? jij wilde nog iets zeggen. Nou, nee, ik wou no, iets zeggen over die tovertafel. Oh, ja. Dat is bijvoorbeeld ook weer zo'n idee wat iemand gehad heeft... en dat gerealiseerd is. Wat ik ervan begrepen heb, is het een, met nieuwe methodieken... een heel interessant interactief uh, hulpmiddel... Ja. niet om mensen zomaar bij elkaar te brengen... maar die werkelijk stimulerend werkt op hun denken en doen. En in die zin heeft iemand een idee gehad... het is gerealiseerd... en daar kan geen potje voor geweest zijn... want het, het, het potje kan er pas komen nadat het idee er was. Maar als dat zo goed functioneert... vind ik dat je dat ook moet financieren... omdat het van belang is voor mensen... in een geïsoleerde situatie... Mm -hmm. Om, om, om anders dan saai aan een tafel te zitten... en maar een kop koffie te drinken en te ja, vechten... Aan aan of te je kijken. wel weer op de vaste ja. plaats zit waar je altijd zit... <lacht> eh, toch tot iets interactiefs ja. te komen. Dus ik vind het een geweldig, geweldig idee ja. het gerealiseerd te daar. Maar ja, ja, die minister die, die record heeft... die zit nu als informateur aan tafel... dus ik weet niet of het nou volgend jaar wel beter gaat op dat punt... Ah, ja. nee, maar alles ik in het leven is we toch van de, de mensen in Gohlen moeten hebben voor dit soort... Uh, dit ja, soort, uh, nee, ik ben blij, teken. want dat, dat, dat zie je toch al een aantal jaren... dat op dat punt toch behoorlijk de portemonnee uh, getrokken wordt. Je ziet het ook in, uh, bij Mel Hill met uh, de derde wereldrommelmarkt. Ja. Dus het valt nog allemaal wel mee in Gohlen. Ja. Maar tegelijkertijd de inspanning die al die mensen moeten doen... om dit mogelijk te maken en daardoor... Relatief bescheiden bedragen ja, ja. die essentieel zijn. Wat, ja. Want daar gaat het nu om. Kijk, je doet dat voor iets leuks. Een vakantieuitje om met de boot van weet wel ook weer de bond zonder naam de Rijn af te kunnen varen of iets in die sfeer. Maar niet voor dingen die je toch in de dagelijkse praktijk gewoon nodig hebt ja. om mensen een, een betere plek in, ja. in het huis te geven. Ja. Dat is toch de gekkigheid ten top? Ja. Vind ik. Nog net niet toe aan het huis, maar denkend... als we dit over twintig jaar gaat overkomen, dan. Uh, Mag die tovertafel toch wel staan te wachten? Ja, ja. ja, ja. Okay. En nog een paar andere dingen erbij, graag. Ja, twee tovertafels. <laughs> ja. En een robotje. Eén minuut, één minuut. Eén minuut. Eén minuut. Één ja, minuut. dus we moeten weer afronden. Dus we herhalen het. 7 mei, een zondag. Om half elf is de spectaculaire opening waar we niet bij mogen zijn. Ja, dan mag iedereen oh, ook bij zijn. Okay. Dus we, we staan er om half elf, maar om elf uur. Kunnen we al ons geld gaan besteden waar dan wat voor overblijft voor de dingen die van belang zijn in het leven? We bedanken dan Els Schelkes daarvoor dat ze ons daarop gewezen heeft. Henk Gabriels natuurlijk voor zijn woorden die hij gesproken heeft over Mark van Hout en Rob van Amersfoort. Die al moest vertrekken om te vergaderen. En het geslaagde experiment met Wil die ons op het spoor van een droom van verandering heeft gezet. Waarvan we ook niet weten hoe die afloopt. Maar dat is het mooie van dromen. Volgende week hebben wij geen uitzending, want dan is het tweede paasdag. En over 14 dagen zijn we weer terug met een nieuwe uitzending van Goolse Kringen. Nee. Dank u wel.